Zeker 10 plus supermarkten weigeren vanaf deze week het weekblad nieuwe revue te verkopen. Ze willen niet meewerken aan een omzetverhoging van het blad, nu topcrimineel Willem Holleder een column schrijft. Het initiatief is genomen door de plus supermarkt in Dordrecht, filiaalhouder Boerman. Moet je als bedrijf, wil je als bedrijf dan ook met iemand samenwerken die een dusdanig verleden heeft en zo zijn cv heeft? Nou, dat denk ik niet. Nou, aangezien dus de nieuwe revue bij mij door de achterdeur binnenkomt en de voordeur naar buiten gaat, euh, heb ik zoiets van... ja, ik werk daar eigenlijk indirect aan mee. En dat we eigenlijk doen, besluiten van... ja, ik haal hem er maar eigenlijk uit, stop ik maar de verkoop. Het hoofdkantoor van Plus wil alleen kwijt... dat het de keus van de betrokken supermarkten respecteert. Individuele ondernemers hebben het recht... om centraal aangeleverde producten niet te verkopen, zegt het hoofdkantoor.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 En dit is de ANBB-verkeersinformatie met 15 files, goed voor 55 kilometer. De spits stelt nog niet zoveel voor. De langste files staan op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Daar staat tussen Meersen en Maastricht 5 kilometer. Op de Ring Amsterdam, de A10 westrichting Zaanstad... ook 5 kilometer tussen Geuzeveld en Knoop het Koenplein. En op de A13 Rotterdam ook 5 kilometer langzaam rijden... tussen Knoop het en Delft. En door werkzaamheden uh, file rijden op de A50 vanuit Arnhem richting Os...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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. Welkom terug. Hier vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Het laatste half uur met Gerard Spong over de overheid als drugshandelaar. We gaan natuurlijk browsen met Bert Brussen. En u kunt natuurlijk reageren. Twitter ons, hashtag AvroVML. Of bekijk ons via de website vrijdagmiddaglive.avro.nl. Ja, dames en heren. In onze regelmatig terugkerende rubriek De Broer van. Kan elke week een bepaald familielid van iemand die in het nieuws is geweest bij ons aanschuiven. En deze week is dat niemand minder dan. En we zijn zeer vereerd dat ze er is. Nou, dat hoeft niet hoor. Ik vind het aardig, maar dat hoeft niet hoor. Ja, ja. De moeder van onze demissionaire minister-president, mevrouw Rutte. Ja, ik heb me ontzettend ingehouden de afgelopen ja. tijd. Maar ja, zoals het bij ons Rutte'tjes nou eenmaal in de gentjes zit. Als mm -hmm. wij zien dat de boel fout loopt, gaan He? wij niet bij de pakken hier zitten. Nee. En of het kopje laten hangen. Nee, dan gaan wij aan de slag. Mm -hmm. Dan trekken wij de boel vlot. Althans, ja. hè? Dan doen wij ons uiterste best om de heleboel weer vol te trekken. Ja. Met een lach op ons gezicht. Gaan ja. wij dan aan de slag. Niet Vrouw thuis gaan Rutte. zitten simpen met een lang gezicht, maar lachend aan de slag. Ja. Althans, we ontbloten onze tanden en knijpen onze <kwijnt> ogen samen. En dan hopen we dat het overkomt als een lach. Ja. Ja. Ja. Nou, prima, mevrouw Rutte. U neemt een flinke voorsprong op mijn eerste vraag. Ja, zo zijn wij ook. Dat zit allemaal in de gentjes. Meneer, Excuus hoor, neemt u mij niet kwalijk. Ja, nee. Wat wilde u vragen? Want voor u het weet begin ik gewoon zo: ja. Hoe uit mezelf over. Nou, noem het allemaal maar op. Haha, u moet bij stoppen hoor. Ja, ja, stop, stop, stop, ja. Ja, stop. Ja, prima, Geen probleem. Ja. Mooi zo. Prachtig. Mevrouw Rutte. Uh, meneer, uh, hoe heet je ook weer? Uh, dat doet er nou even niet toe. Uh... Oh, wat een vreemde naam. Ja, ja, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Prima, stop, stop. Geen probleem. Mevrouw Rutte, moeder van Mark Rutte. U ja. wilde heel graag in de uitzending komen om uw zoon te helpen. Dat begrepen klopt. Wij. Ja, dat ja. klopt hoor. Dat is helemaal waar. Mm -hmm. Hoewel ik natuurlijk altijd een beetje huiverig ben voor het ja. woord helpen. Hè, per slot mevrouw... in rekening is Mark ja. geen kind meer. Mm -hmm. Hoewel hij is natuurlijk wel een kind, want mijn ja. kind. Ja. Ja. Mevrouw Rutte. Mevrouw... Meneer, ja. Ja. ja, we zijn nogal beperkt in de tijd. Hè? Ah, ja. Ja, en u heeft ons gebeld met de vraag of u iets voor uw zoon mocht doen. Ja, heel goed zegt u. Het maar gewoon zoals het is. Nee, ja. daar gaan we niet heulachtig over doen. Of nee. laf. Nee hoor, heel goed. Ik heb u gebeld, want ik heb dus van de week ik, hm? Op de televisie, de ja. speech gezien van mevrouw Obama. Ja, ja, mevrouw Rutte, mevrouw Obama, ja. dat was Michelle Obama. De echtgenote van Barack Obama, en niet zijn moeder dus. Nee, he? ja, dat begrijp ik ook nog wel. Nee. Tuurlijk, tuurlijk, okay. dat was een echtgenote. Mm -hmm. Maar zoals u waarschijnlijk wel zult weten... Mevrouw mijn Rutte. Mark heeft geen echtgenote. Hij heeft mevrouw... niet eens een vriendin. Ja, nee, mevrouw... laten we de dingen nou maar gewoon bij de naam noemen. Mevrouw... Mark heeft Oude geen doos. vrouw. Dat is helemaal niks ergens. dat is niks om ervoor te schamen. Dat mevrouw... kan gebeuren, zeg ik altijd maar. Ja, mevrouw Hij... Rutte... Let u een beetje op de tijd. Ja, gutte, ja, gut. Nou goed, anyways. Ik zag hoe die vrouw Obama daar toch een ja. potje stond te speechen. Mm -hmm. En bovenal zag ik wat dat deed met de mensen. Ja. En ik zag dat en ik dacht, dat moet ik voor mijn zoon doen. Ja, ja, u vond dat u voor uw zoon, Mark Rutte, een speech moest houden. Exactly. Ik heb voor het ja. gevoel ook even een simpele jurk aangetrokken die de en, armen ontbloot. Hè? Mm. Al heb ik bij lange na niet die ebbenhouten ja, tafelpoten van mevrouw Obama, Top zou ik op op zeggen. Dicht. Maar goed, het is toch radio. Dicht, nou. Wat boeit het of ik met mijn de kipfiletjes bij u aan tafel snafeltje, zit? Hè? Het is allemaal toe. voor de goede zaken. Het is voor mijn zoon, Mark Rutte, die het deze week opeens keer op keer. Ik moet ja. afleggen tegen de dekselse Samson. Ja. Begrijpt u wel? Ja, mevrouw Rutte, u wilt dus wat van onze kostbare zendtijd gebruiken voor uw speech. Heel graag. Mooi. Ik moet u wel bijvertellen dat uw speech is ingedeeld op de plek van de satire oh. en die tijd is, zoals ik net al probeerde te vertellen, beperkt. Wat zegt u? Satire? En wanneer begint die beperkte tijd? Die is al een ruime tijd geleden begonnen. De satire is al begonnen? Jazeker. Dus ik moet ook beginnen met mijn speech? Dat zou ik maar doen, mevrouw Rutte, want de tijd is nu bijna gewoon op... Prima, prima. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Geen enkel probleem. Nou, daar gaan we dan. Ja. Beste inwoners van Nederland. <tie> ik sta hier ja. niet voor mezelf. Zien, ik sta negen, hier voor de liefde. Acht, de kant zeven, van Mark zes, Rutte, vijf, die weinig mensen vier, hebben drie, twee, gezien. Één. Stop! De overheid gedraagt zich als een criminele organisatie. Dat betoogt advocaat Gerard Spong in zijn nieuwe boek... Die hypocrisie van de achterdeur. Samen met collega's beschrijft hij hoe de overheid... niet alleen crimineel gedrag uitlokt, er ook aan meedoet... en er zelfs feitelijk leiding aan geeft, zoals dat dan juridisch wordt omschreven. En door het invoeren van de wietpas... Ook nog een ander punt maakt de overheid ook nog eens burgers lid van een criminele organisatie. Geert Spong, welkom. Ja, goeiemiddag. Met Brussen zit ook al klaar, want met hem gaan we zo direct het internet uh, uh, afstruinen. Uh, maar toch, even de overheid, meneer Spong, als criminele organisatie? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Kijk, zodra de overheid een pas verstrekt om strafbare feiten te plegen, maar daar komt het wel op neer... Dan kan ik er niks anders van maken. Ja, want ondanks dat die coffeeshops gedoogd worden, is het illegaal, is het strafbaar? Ja, ieder grammetje dat je koopt in een coffeeshop is strikt genomen een strafbaar feit. U legt een en ander uit aan de hand van drie rechtszaken. Hè? Ja. Bij een daarvan is uw kantoor betrokken tegen de Bloopboot Koffie en Dromen in Almere. Kunt u uitleggen hoe de overheid daar uitlokte, meedeed en leiding gaf? Ja, dat is vrij simpel. Bij de meeste coffeeshops gebeurt dat. Omdat een coffeeshop heeft in de eerste plaats een zogeheten gedoogvergunning van een gemeente nodig. Dat betekent dat de gemeente <coughs> eisen stelt... waaraan die koffieshop moet voldoen. moet binnen een bepaalde plaats, mag niet te dicht bij een school. Je mag niet afficheren. mag niet aan uh, jongeren verkopen, et cetera, et cetera. Nou, dan krijg je dus... de gemeente geeft die vergunning af. Ja, en hier bring... ging zelfs nog een advertentie voor uh, uh, af, af, hè? Ja, sterker nog, de gemeente in Almere... die wilde op een gegeven moment ook uh, betrokken zijn... bij het, uh, de werving van het personeel. En toen heeft... Uh, uh, op een gegeven moment een uh, ex-politieman uit Amsterdam die moest en zou solliciteren. Want anders zou hij zijn WW-uitkering kwijtraken. Was Wilting? Nee, als we dan... nee Wilting... Er is no, was... nee, dus iemand anders. Ex-politieman. Dus ja. die moest solliciteren, had hij eigenlijk niet zo'n zin in. Want die man was politieagent en die dacht, dan moet ik bij de tegenpartij gaan werken. Wat ik die jarenlang een beetje bestreden heb. En toen werd hij door de gemeente Almere verplicht... op straffen van verlies van zijn uitkering... om bij die koffieshop te gaan solliciteren. Kan ja, je nagaan. Over meewerken gesproken. Over meewerken gesproken. Nou, vervolgens als de gemeente dus zegt van... nou, hier heb je die vergunning... treedt regulier de gemeente in overleg met het Openbaar Ministerie. Dan hebben ze om zoveel tijd een zogenaamde driehoeksoverleg... En dan uh, zeggen ze van, ja, nou, het gaat goed in die koffieshop. Dus mensen werven, meewerkers hebben uh, uh, faciliteiten En die koffieshop, mag geleverd? ik nog even? Ja. Ik ben niet die mevrouw Rutte van zo even. maar goed, <laughs> nee. ze deed het over prachtig. Uh, die koffieshop in Almere, de Bloboot, lag bovendien op ongeveer 50 meter afstand van het politiebureau. Dus ze zagen dat er dagelijks duizend klanten dagelijks binnenkwamen? Dagelijks, iedere politieagent zag het. Ze kregen zelf af en toe ook nog een parkeerontheffing. Dus zodat dat busje dat de boel kwam aanvoeren, daar zonder problemen kon parkeren. Ja. Je hoefde geen parkeergeld te betalen. Je hoeft er niet. Nee, precies. Dan werk je toch in volle omvang eraan mee. Ja, en dan was het, het rare punt: de duizend planten per dag. en onder het zicht van de politie. en tegelijkertijd mag je maar 500 gram in huis hebben. Precies. En eh, de gemiddelde coffeeshopbezoeker... die koopt zo tussen de 2 à 3 gram per keer. Met een regelmaat van ongeveer drie keer per week. Nou ja, als je ongeveer in deze koffieshop. Uh, 1000 tot 1500 personen per dag hebt. en iedereen koopt drie gram. dan weet je natuurlijk wel dat je met die 500 gram. Nee, niet opkomt. Dus daar ja. werd veel meer verkocht. Er kwam achter veel meer binnen. En dat hebben ze, als ze bij de achterdeur waren gestaan, de politie. dan hadden ze onmiddellijk de boel op kunnen rollen. Ja, nou dat deden ze wel bewust niet. En dat, was ook, dat werd ook grif erkend. En uh, alle burgemeesters die daar in de loop der jaren. Uh, de revue zijn gepasseerd, tot mevrouw Annemarie. Maar toe, die zeiden van nou, uh, we wilden van uh, Almere een ideale stad maken. Ja, ze wilden dat er geen drugs op straat verkocht werden. Precies, en daar hebben we die coffeeshop voor nodig... die al die jongeren uh, op van straat moet halen. En ja, wij, wij, wij deden de hand voor over. Ja. U bent door de rechter, uh, net als in twee andere zaken overigens... in het gelijk gesteld. Justitie is niet ontvankelijk verklaard met ja. als argument van de rechter... Nou, dat door de hele gang van zaken het vertrouwen is opgewekt bij die koffieshop dat ze mochten handelen zoals ze deden. Ja, en dan kun je dus niet de houden wel vervolgen en bijvoorbeeld die politieman die je ook meedoet, of, of alle andere gemeenten, de, niet, niet. de overheid niet. Nee, precies. Dat is inconsequent. U zegt het is een revolutionaire ja. uh, ontwikkeling in de rechtspraak. Want. Deze uitspraak uh, past in een lijn van ongeveer, uh, dit is de derde of nee, de tweede uitspraak. In zes maanden tijd hebben drie rechterlijke colleges exact dezelfde gedachtegang gevolgd. En in alle drie zaken het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard vanwege dat, om het zo te zeggen... Uh, de inconsequentie. De inconsequentie. Eerst uh, is dat in februari gebeurd door het Hof in Den Haag, toen de rechtbank in Lelystad bij die blowboot en begin juni de rechtbank in Middelburg. Dus ja, je zou toch wel kunnen zeggen dat zo langzamerhand... in ons kleine landje eh, er toch een soort tegenbeweging ontstaat. Dat het gedoogbeleid niet houdbaar meer is? Nou, het gedoogbeleid is op zich misschien nog wel houdbaar... maar niet de vervolging die er vervolgens aan wordt uh, aangeknoopt om die aanvoer via de achterdeur maar onmogelijk te maken. U, u draagt ook oplossingen aan, hè? Ja, natuurlijk. Zoals? Nou, de eerste oplossing is, dat is de meest vergaande... dat je eh, cannabis, softdrugs legaliseert. Dan ben je van alle gedond eraf. Maar dan kunnen we alle klompenwinkels ook wel tot shops ontbouwen. Hè? Want dan worden we overspoeld natuurlijk vanuit de buitenland. Nou, dat valt, wel mee. dat valt wel mee. Bovendien is het goed voor de handel. Ja, dat het, zeker. Eh, daar, daar, je verdient er een hoop geld ja. mee. En de, tweede oplossing. de tweede oplossing is dat je, de boel her, dat je de boel periodiek eikt. Dus als je, zegt, als je weet dat iedere koffieshop uh, drie, drie kilo per dag nodig heeft... Nou, dan geef je hem een vergunning. Staat voor die dat drie dan kilo. toe? Ja, dan sta je die drie Zij kilo Kan Het ook legaliseren, toe. toch? Ja, dat is extra. Je gedoogt voor de voordeur plus de achterdeur. Ja, maar je blijft met dat rare gedogen zitten. Wat natuurlijk toch altijd te gevaar nou, is, is. Om het zo te zeggen, in politieke termen, het is gedogen plus... En helemaal verbieden, want ja, het is ook niet gezond, hè, dat blazen. Wie zegt dat? Nou, de recente onderzoeken wijzen uit dat vooral als je op jongere leeftijd bloot dat het gevolg heeft voor je IQ. Ja, nou, weet je wat ook niet gezond is? Drinken en roken, ja, ja. weet je. Ja, nee. Is waar. Ja, ze zeiden vroeger ook aftrekken. Ik kreeg een oh, ja? tromme rug van. Nou, maar dat is en toch, nooit wat was... van gemerkt. Nou, dat is overigens... <lacht> Wel, <nee. lacht> u loopt er recht bij, moet ik zeggen. Ja. Nee, dus u zegt onzin verbieden. Om verschillende redenen onzin. Omdat de overheid bekommert zich... om de veronderstelde schade bij jeugdigen... Mijn jongens van 16, 17, 18 jaar... Maar de overheid stuurt diezelfde jeugdigen, met hersens en al, naar ja. Afghanistan. En ja. daar worden die kostbare hersens door de er gewoon naar Vlaarden geschoten. Ja, dat beschrijft u ook in uw boek. Ja. Dat vindt u dan weer heel erg inconsequent. Zou u ervoor voelen om... Minister... Die, er zijn nog meer inconsequenties, hoor. Ja, dat geloof ik onmiddellijk. Maar bedoel, neem nou de besnijdenis. Dus, maar, mag, ook, mag, dat, mag ik u, maar, u daar een andere keer voor uitnodigen? is een programma Misschien in uw hoedanigheid als minister van Justitie dan? Oh ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Ik zou direct die wiet pas afschaffen. Zou u ja zeggen als u gevraagd wil? Ik zou er een nachtje over slapen. Toch wel? Jawel, je moet nooit dit soort beslissingen uh, overijld nemen natuurlijk. Ik ja. heb ook nog andere verantwoordelijkheden als u het niet erg vindt. Nee, voor wel, nee vind ik helemaal voor niet welke partij, ga, Voor welke partij gaat u dan minister van Justitie worden? Nou ja, en natuurlijk niet voor die uh, partij van die geblondeerde politicus. Als u daar D66, nee, dat Goh, lijkt ik. me in uw geval ook niet zo heel zegen. Alle juristen zijn lid van D66, Bernd. Nou, D66 zeg je heel hardop. Dat is echt een hele goede Nou, partij. kijk, daar hebben we hem al. Uh, uh, uh, uh, vraag u terug als u minister bent. En trouwens, als u geen minister bent, mag u ook terugkomen. Nou, dat is erg vriendelijk. Tot zover van dank ik u. Het boek heet De Hypocrisie van de Achterdeur. Gerrit Spong. U mag blijven zitten. We gaan nog even luisteren dank naar Ellen Klaar. <applaus> Well, some days it just gets so hard Having to deal with it all Don't want to sound like a girl But sometimes I just get into shit Yeah Oh, it's so difficult to get out of it No, I get insecure too, girl Yes, I do Oh, yeah, the thing is I think I can't afford no wrong Gotta make an impression I'm strong I gotta do it all right For my girl, for my peeps, for my homies all right. It's like my mind is screwing with me Damn, what am I doing to me? I hate looking through somebody else's eyes To the mirror tell me what you see all of those eyes looking back at me i don't even have an identity no more we live in a world where we can't be ourselves but baby with you i don't need to be someone else World. everything needs to be perfect. Sometimes I get so scared that you won't think that I'm good enough, so baby, if you let me be myself, well, that I could be all that I could be for you, Yes, I promise to you, I can feel there is so much more in me. If you want, girl, you go exploring me. All of that talk is boring me, psychologically it's extorting me. I don't want Up another day and look at myself in a negative way. Maybe right now is the time to say I'm not gonna play this game no more. But we can even be ourselves. Ourselves but baby with you. I don't need to be someone else. Helen Clark, begeleid door Remco Kunne, Roger Wagenaar met Someone Else. Ja, meneer Spong, je loopt alweer weg. Maar ik wilde nog vragen, als ex-drummer... zit uw handen niet te jeuk als u naar Alan Clark luistert? Ja, natuurlijk. Ik zou het zo willen begeleiden. Kijk, dus als u nog eens een drummer nodig hebt? Hè? Of een advocaat? Ja, wat er hier allemaal voor leuke... Uh verbanden ontstaan in dit programma, dat hou je niet voor mogelijk. Bert Brussen, eh, beginnen we met de politiek? Ja, we gaan nog even wat tweets doen. Uh, uh, want, ja, want vandaag uh, kwam het nieuws naar buiten... dat uh, de PVV-europarlementariër Daniel van der Stoep... die zou uh, illegaal hebben gedeclareerd bij het Europarlement. En dat zou gebeurd zijn. Het gaat om 24.000 euro. Die zou hij dan hebben gebruikt voor een ontwenningskuur. Hij is in rehab geweest, omdat hij destijds... Dat is een goed met, doel op zich. Ja, met vijf keer de toegestaande alcoholwaarde... zijn lichaam in een auto zat. U weet uh, ja, meneer ja, maar dat dat, op, dat niet mag. Dat, dat, het gebeurt al jaren bij dat Europees parlement, die oh, ja? fraude. Ja, al jaren. Ik heb er dan ook een boek de over De fraude geschreven. bedoeld? Ik dacht dat ze allemaal met te veel. nee, nee. Origine... Nee, nee, nee, nee, maar daar heb ik heb ook veel. een boekje over geschreven. Ah, kijk aan. Het is niet waar. En, uh, maar, uh, die maar het raar is, Caro uh, uh, Reporter, die komen daar nu mee... maar het raar is dat Van de Stoep iets heel anders twittert. Hij twittert namelijk dat hij niet uh, de rekening bij het parlement wordt ingediend... maar bij zijn EU-zorgverzekering. Hij zegt als Europarlementariër heb je een, een, een, een aparte verzekering... verzekering. Uh, daarvoor krijg je 66% krijg je vergoed. De rest moet je zelf betalen. Hij zegt: Als EU-verzekerde betaal je nog meer voor zo'n kuur... dan iemand die in Nederland wow. is verzekerd. En Ik heb een rekening van 24.000 euro verstuurd naar mijn verzekering. Daar krijg ik gedeeltelijk een vergoeding van terug. Verder heb ik ook nog 7.500 euro eigen bijdrage. Zelf betaald. Is het toch dat het gewerkt heeft dan? Ja, ja nou, goed. Hij was dat is dan weer wat anders. Dan, hè? Ja, ik denk het ook. Hij is ook speciaal voor uit de PVV gestapt. Maar dat doen er meer, niet alleen vanwege... Nou ja. Andere tweets? Ja, wat ook uh, nu gaande is, is uh, een uh, vreselijk leed... wat wij gewoon niet zien, maar wat vooral in plaats oud-Gastel dat is het overplakken van verkiezingspost. Dus dit is een, een vrij klein drama. Als je daar op, op Twitter zoekt op het woordje overgeplakt... dan zie je daar heel veel tweets van verschillende partijen. Wie zijn het slachtoffer? Nou ja, GroenLinks-post overgeplakt door PVV. Schande. Uh, naast de VVD inmiddels gezien dat ook SP en Partij voor de Dieren asociaal plakbeleid hebben. In meerdere posters overplakken. En bijvoorbeeld uh, Twitter uh, GroenLinks laat daar ware sociale aard zien. Het is asociaal om posters van de Libertarische Partij Nederland over te plakken. In Oud-Gastel. Het gaat er keihard aan toe in die dorpen. Ja, we, we hebben in elke al, algemene politieverordening een plakverbod. Kijk, maar ja, op die borden mag het, want die worden er speciaal van neergezet, ja, toch? Ja, maar wel plakken wat je behoort te plakken. Precies, en niet over die andere borden. Ja, poster. het gaat natuurlijk ook om ook, een stukje Precies. fatsoen. Dus het is nog ja, een bij feit ook waarschijnlijk. Misschien kun je een oproep dat, dat, dat als we dan hier overgeplakt dat ze u kunnen bellen en dat u daar dan... Ja, nou ja ze kunnen me altijd bellen Oké. Okay. Maar mevrouw, heb, je, heb je ook een tweet over die mevrouw Verbeet van de Tweede Kamer... met dat onzinnige idee dat... Uh, Om de Kamer vijf, te laten zitten als het kabinet valt. Nee, dat vijf verkiezingen in, uh, dat per, per tien jaar, dat dat te veel is. Hoe meer verkiezingen, hoe beter. Oh, je bent juist ja, ja, ja, ja, ja, voor. Nee, maar ik begrijp het ook niet. Ik vond het een beetje dictatoriaal klinken ja, ja. in helemaal Ja, helemaal mee. Straks zeggen van ja, we mogen maar één keer in de tien jaar verkiezingen hebben. Precies. De maar er wordt niet over getweet? Nee, wel over Lingo. Of althans... Ja, Lingo had het vorig ook over met Harry van Bommel. Toen zeiden we al tegen Harry van Bommel... Harry, vertel nou even, heb je gewonnen? Het begint nu toch op te lijken dat de SP... en dat is dus 11 september aanstaande... ja, 11 september aanstaande komt het nog op, wordt het nog uitgezonden Harry bij van Bommel in Lingo. Ja, het begint toch op te de, op de lijken dat de SP inderdaad Lingo gewonnen heeft... dames en heren. Oh, ja? Want er is een niet bij naam te noemen... SP'er, die heeft al op Facebook geklapt... dat de SP centjes heeft verdiend met Lingo. Dus dan gaan Ik, ze ook waarschijnlijk nog zetels binnenhalen? Ja, en, en rode ballen. Kijk aan. Ik weet niet of die centjes die verdiend worden met Lingo ook worden afgedragen. Maar daar staat dan weer niets van bij. Tweets of moeten we het even over je eigen nieuws dit, was, dit was wel een paar want, want er is een transfer aan de hand. Jij ja. bent natuurlijk de jongen van Geen Stijl. Uh, kent u hem als, als, als Geen Stijl columnist, Bert Brussen, minister Pond? Jawel. Ja, hij oh, gaat hij weg bij Geen Stijl. Is dat zo? Ja. ja. Wat een gemis. Wat ga ja. je doen? Nou, ik... <laughs> Want u leest hem altijd, natuurlijk. Ja. Nou, wel. Met enige regelmatig. Ik vind hem een hele goede. Kijk, daar Bert, ben ik blij op. Waarom ga je weg? Uh, nee, ik ga naar de Jaap. Dat was al mijn eigen site, dat wordt hier ook wel vaker genoemd. Jan Mom zegt wel de directeur van de Jaap.nl. dat schiet dan ook wel eens bij in. Maar dat geeft niet zo ook Dus uh, de Joop.nl, maar ja, is het dan weer De Jaap.nl, wat dan weer een andere site is. Ja. Um, ik ga uh, fulltime voor de jaap werken. We hebben investeerders gevonden, waarmee we in elk geval de komende drie jaar uh, inderdaad daar fulltime aan kunnen werken. Um, er worden ook nog wat meer mensen worden daar uh, van betaald. Gaan. Uiteindelijk met een team van drie mensen gaan we daar dus fulltime aan werken. Uh, ik mag de investeerders nog niet, uh, nog niet vrijgeven, die willen graag anoniem blijven. Telegraaf. Nee, het is niet de Telegraaf. Voorlopig noemen we ze Dikke Chinees. En dan een weet dikke je dat Chinee. Chinees tegenkomt dat daar investeerd is. Je kan van, ook ja. niet je hele leven tendentieus... Wat is het? Ongefundeerd en noodloos. Hè? Dat, is Nodeloze, een credo van, dat en kan je ook niet blijven natuurlijk. Want je bent ook wat ouder nu. Ja, ik, de, de gezel, de mildheid slaat me elke dag harder. Ja. Ja, ja. Dus dat ga je dan op, op die nieuwe site doen. En, en dan ga je dat voor heel veel geld verkopen als het een succes is. Nou, dat zou leuk zijn als er ook nog winst mee wordt gemaakt. En dan ga je op een heiland Miljoenen liefst. Miljoenen, ja. Dat, dat is het doel, of niet? Nee, kijk, het doel is, is om ten eerste iets leuks te doen... en ten tweede om daar... Ik, zowel ik als die investeerders en de mensen die eraan meewerken... vinden dat daar, uh, een soort noodzaak is... voor dat soort journalistiek. En ik vind ook dat... Uh, in bepaalde gevallen wat we op geen stel hebben gedaan, was heel nuttig. En dat vind ik bijvoorbeeld ook bij Rutger Kastekum en Vogelaar, maar dat vind ik ook bij het uh, uh, naar boven halen van uh, onderzoeken die niet kloppen. of uh, uh, inderdaad. Maar de de Jaap, die bij... wat, wat brengt de Jaap dan, wat zo belangrijk en nuttig is, is dat we, hè, wat we ook missen in de, ja, de, ten, eerste, de ten eerste brengt de Jaap nu opinie, en daar ben ik heel blij mee, omdat tot nu toe werd over het algemeen aangenomen dat internet een soort open riool is. Dat is het ook, maar mm. je kan er dus alles mee. Het is een, een, een, een omgeving waarin je zelf, dat zelf nog helemaal Kunt inrichten. En ik vind het heel goed dat uh, vooral ook jonge mensen inderdaad leren zich uit te spreken. En daar inderdaad ook een platform Pff. hebben. Oké, okay. genoeg reclame Jaap, voor Jaap, de Jaap. Ja, ja, of, of Bert. Wil meneer Sprong nog zeggen? iets? Ja, Bert. Eén ja. uh, ding moet je dus nooit doen: namelijk je ziel verkopen aan, aan de, geld. Aan geld, kijk. Dus verlies in godsnaam de gezel van je mildheid. Mag ik met dit vaderlijk advies dat, dit onderwerp afsluiten? Want we moeten het nog over een ander initiatief van je hebben. Je hebt een Facebookpagina begonnen voor Bert Versloten. Bert Versloten, dames en heren, gaat zo. Ik mag niet zeggen nieuws, sorry dat ik ooit heb gezegd Radio 1 Nieuws. Radio 1 heeft geen nieuws, Radio 1 heeft het journaal. Bed van Radio, Radio 1 Journaal. En er is dus Facebookpagina van, en die heeft al twee leden. Heb je hem gezien, Bert? Ja, ik, ik heb hem wel oh, gezien, sorry. maar wie zijn de twee leden ondertussen? Nou, ik en een redactielid van dit <lacht> oh, zij was het, ja precies. Nee, ik ben je ontzettend dankbaar. Een, een echte fanclubman, Bert. Bert moet altijd bewaard blijven. En de Jaap moet de Bert worden. Zeg, uh, geen me, nieuws, maar, maar we hebben toch nieuws. Ik pak het maar gewoon even over, Jan mag dat ja. Of uh, zeg je, ik wil het zelf afronden. Uh, ik heb nieuws over het VU Medisch uh, Centrum. Uh, de ondernemingsraad gaat zich namelijk bemoeien met die kwestie. Je weet, daar zijn al een aantal mensen van de Raad van Bestuur opgesteld. We hebben een brief van uh, de ondernemingsraad... Met, uh, in samenwerking met het programma Argos van de VPRO. En die komen dat zo toelichten. Er is vandaag ook nieuws over de PVV. Oud-fractieleden klappen namelijk uit de school. En we gaan het hebben verder over Europa. Want het galmt nog een beetje na het besluit van de Europese Centrale Bank... om de geldpersen aan te zetten... Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland. Maar we gaan met Nederlandse politici daarover discussiëren. Bert van Sloten, zo direct allemaal in het Radio 1-journaal. Dank Gerard Spong, dank Bert Brussen. Dank natuurlijk Ellen Clark. Volgende week Ben Sanders in de vrijdagmiddag live. Avron. De tand des Terts. Een radiotekening. Tijd voor de laatste ronde. Meneer Buma. Ja, u, wat doet u? Ik doe het niet. Meneer Wilders. Mevrouw. Die keiharde verkiezingsbelofte. Ja. Wat is never nooit niet? Wat zegt u? Dank u wel, meneer Wilders. Graag gedaan. Meneer Roemer. <laughs> kan het ook bij u gebeuren? Oké. Okay. Mevrouw Sap. Gooit u de handdoek in de ring? Nee. Dank u wel, mevrouw Sap. Graag gedaan. Meneer Slop, Is het een verrijking voor Nederland? Een... Is het een verrijking van verrijking, Nederland? Verrijking, ik dacht u zei bedreiging. Dank u wel, meneer Slot. Graag gedaan. Meneer Rutte. Genoeg is genoeg. Zo is het. Dus. Ik wil het niet. Dus niet. Meneer Pechtold. Uh, inderdaad. Dat is toch niet ingewikkeld? Nee. <laughs> meneer Samson. Het eerlijke verhaal. Kijk, dat is mooi. Meneer Samson. Samson. Dank u wel, meneer Stamson. Ja, dankjewel. dank je wel. En nu? Radio 1, het NOS-journaal. Zeker 10 plus-supermarkten weigerden de nieuwe revue te verkopen... omdat er een column in staat van topcrimineel Willem Holleder. Het initiatief is genomen door de plus-supermarkt in Dordrecht. Zolang Holleder voor het Weekblad werkt... ligt nieuwe revue niet in de betrokken plus-supermarkten... Volgens de filiaalhouder zullen nog meer winkels een voorbeeld volgen. Het Noorse eiland Utoja moet weer geschikt worden... voor het jaarlijkse zomerkamp van de Socialistische Jongerenbeweging. Dat staat in de plannen die de beweging in Oslo heeft gepresenteerd. Op het eiland was jarenlang een zomerkamp voor leden van de jeugdorganisatie... tot Anders Breivik er op 22 juli vorig jaar 69 jongeren doodschoot. Op het eiland komt ook een monument voor de slachtoffers.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 De werkloosheid in Amerika daalde licht van 8,3 naar 8,1 procent van de beroepsbevolking. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANBW-verkeersinformatie. Dit is een normale spits met in totaal 85 kilometer file. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Een paar opvallende op de A12 Den Haag richting Utrecht... staat bij Meer vijf kilometer na een ongeluk. Wel zijn de inmiddels alle rijstoken weer vrij. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen... staat bij Geldermalsen drie kilometer na een ongeluk. Het is vrijderijk op de A16 vanuit Antwerpen richting Breda. Dan rijdt het langzaam tussen de grens en kropet over vijf kilometer. De file loopt door op de A58 naar Tilburg. Daar staat tussen kropet en Sint-Anderbos drie kilometer. Door werkzaamheden en vertraging op de a 5 Arnhem richting Os. Daar staat tussen Heeter en Knoop het Eewijk 5 kilometer. Het is wat drukker dan gebruikelijk op de A59. Zierikzee richting Den Bosch. Daar staat tussen Maden en Knoop het Hooipolder 5 kilometer. Staan uw klanten te lang in de wacht... omdat u onvoldoende gekwalificeerde callcenter agents heeft? Hoe klein of groot uw bedrijf ook is... Randstad regelt snel de juiste mensen voor u. Iedereen heeft iets met Randstad.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 jaar worden duizenden ganzen vergast of doodgeschoten... omdat vliegtuigen een gevaar voor hen vormen. Dat is niet nodig. De Faunabescherming vindt dat de politiek moet zorgen... voor gansvriendelijke oplossingen bij luchthavens. Jij ook? Stem dan deze verkiezingen diervriendelijk. Kijk snel op dierenkieswijzer.nl Tijdelijk vervangend inkomen? Kijk op doorleefverzekeringen.nl of vraag uw financieel adviseur om een polis van BNP paribas Cardiff.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 Een hele middag. Het is vrijdag 7 september. We gaan het laatste campagneweekend in. Dus verkiezingsnieuws in deze uitzending. Met in het brandpunt de PVV. Oud-fractielid Hernandez heeft geheimen uit de boezem van de partij op papier gezet. U hoort het na vijf uur. De echo van de ECB, de Europese Centrale Bank, glamt nog na. Met name in Duitsland is er discussie over de besluiten ontstaan. En ook wij hebben een kleine discussie. En bij diezelfde buren, de Duitsers dus, wordt ook gestaakt. Lufthansa. En opnieuw is er goud bij de Paralympics. Nou, we beginnen met de crisis bij het VMC. Want die bestuurscrisis bij het VMC lijkt nog niet achter de rug. In de studio Erik Arends van het radioprogramma Argos van de VPRO. Je hebt een brief van de ondernemingsraad in handen. Heb je ook voor je liggen. Wat staat er in ja. de brief? Ja, mijn collega Sanne Boer heeft een, een brief uh, ontvangen. Ik, ik noem met nadruk even haar naam, want ze is op dit moment druk aan het monteren ja. aan het programma van morgen. Uh, een brief ontvangen van de ondernemingsraad uh, aan de Raad van Toezicht. Uh, waarin zij advies uitbrengen over het aanstellen van de twee nieuwe leden van de Raad van bestuur. Stuur. Uh, zoals je weet zijn een paar. Een, een er zijn er twee geleden. opgestapt. Er zijn er, dus er twee opgestapt. Moet er twee er moeten komen. twee nieuwe komen. Kors en een plukker. Uh, de ondernemingsraad zegt: ja, wij kunnen eigenlijk nog geen uh, toestemming geven, nog geen positief advies geven over hun aanstelling, omdat wij vinden dat dat derde lid van de Raad van Bestuur... dat is blijven zitten, de heer Stalman... Um, waarschijnlijk dezelfde taken blijft houden. En daar zijn we het niet mee eens. Eigenlijk zeggen ze met zoveel woorden... wij vinden dat Stalman moet opstappen. Oké, okay, dus de derde moet ook opstappen. En dat schrijven ze aan eigenlijk nog de zittende Raad van Bestuur... onder leiding van Kees Veerman. Van Kees Veerman zeggen ze dat inderdaad. Ze hebben dat met hem uh, willen bespreken. Uh, ze hebben ook aan hem gevraagd of hij uh, van zins is... Om, om met de ondernemingsraad om de tafel te gaan zitten. Maar zeggen zij, uh, wij hebben... Uh, geen mogelijkheid gekregen om met u in, in uh, gesprek te komen. En dat zeggen ze te betreuren. Ook al, um, omdat, uh, nou, dat heeft niet meteen mee te maken, maar dat zeggen ze eigenlijk een beetje in de brief verderop. Laat ze even vallen dat zij destijds, toen Veerman in mei 2012 is aangesteld als voorzitter van de Raad van Toezicht, uh, dat die ondernemingsraad toen een negatief standpunt heeft ingenomen over de aanwijzing van, van Veerman. Uh, ja, wat wij interessant vinden in deze uh, zaak is natuurlijk met name de rol van Stalman, de, de, de, het lid van de Raad van Bestuur, dat is blijven zitten. Uh, zij zeggen uh, letterlijk, laten we helder zijn, wij zijn er als ondernemingsraad niet van overtuigd dat het handhaven van de heer Stalman een verstandige daad is. Daarmee zeg je dus eigenlijk, Stalman moet weg. En Veerman, kan die wel blijven zitten? Ja, dat vraag ik me af. Uh, maar daar zeggen bij, ze niet concreet iets over? Nee, nee. Het, het schijnt dus al eerder te zijn, het wordt nu bekend... Uh, maar intern schijnt dus al wel duidelijk te zijn, uh, langer duidelijk te zijn... dat de ondernemingsraad destijds bij het aanstellen van Veerman... dus niet de goedkeuring had van de ondernemingsraad. En eventjes voor de helderheid, de ondernemingsraad uh, schrijft dit nu... zet het op uh, papier, wat betekent ja. dat dan uh, vervolgens? Uh, nou ja, je zou kunnen zeggen dat als de ondernemingsraad uh, het niet eens is... met het aanblijven van Stalman... Uh, ja, hoe lang kan de heer Stalman dan nog blijven zitten? Je zou misschien een ontsnappingsmogelijkheid uh, uh, route kunnen vinden... doordat je bijvoorbeeld de heer Stalman een heel andere taak geeft. Want het schijnt zo te zijn dat hij met name bezig is geweest... met het oplossen van dat conflict dat er besta bestond, bestaat... Uh, tussen de longchirurgen en onder andere de IC-afdeling. Het is wel pikant, want morgen hebben jullie toevallig... of helemaal niet toevallig, een uitzending hier. Hierover. Het is niet toevallig dat we morgen uitzending hebben... maar wel toevallig dat het ook weer over het VUMC gaat. Uh, maar dan met name over de rol van de inspectie in deze uh, kwestie. Daar valt van alles op uh, uh, aan te merken. En daar zit, mag ik in alle bescheidenheid zeggen, ook weer nieuws in. Dat horen we morgen. Ja. Je moet gewoon blijven luisteren. We kunnen niet alles uh, op dit moment <laughs> vertellen. Morgen, twaalf uur, kwart over 12. Kwart over twaalf. Op deze zender, Radio 1, Argos. Dankjewel. Dat was uh, Erik Arends van Argos. SP-leider Roemer, want er zijn ook verkiezingen, althans komende woensdag, die lijkt niet langer onomstreden te zijn in zijn partij. Volgens HP De Tijd zou een meerderheid van de leden liever Samson zien als premier dan Roemer zelf. Joris van der Kerkhof heeft een mooie opdracht. Hij gaat op zoek naar de SP-leden. De SP-leden die hier in Den Haag bij het Centraal Station eh, folders aan het uh, uitdelen zijn en uh, van die uh, dingen waar je dingen mee kunt schoonmaken in de, in de keuken. Van die zijn uh, ja, rood en, en, en groen uh, bij, bij elkaar en dan kun je schoonmaken. Um, en uh, ze hebben vanochtend op radio 1 kunnen luisteren naar hun leider, naar Emil Roemer. Die dan misschien, uh, volgens dat artikel in HP-tijd De en het onderzoek van de kieskompas uh, minder vertrouwen heeft bij de SP-leden dan uh, Diederik Samson. Maar hij gaf zelf nog wel aan vanochtend op de radio: van ja, ik lees iedere keer maar weer dat wij met, in, in de peilingen uh, omlaag gaan van 15. Hij zei eerst naar 30 zetels en vanochtend zei hij van 15 naar 26 zetels. Maar wij zijn echt nog wel van belang. Zeiden. Ja, en toen viel de verbinding weg. Wij zijn nog echt wel van belang, zei jij Joris. En toen? Ja, en dat, dat, dat zijn Roemer, dat hij dat, dat, dat was. Echt nog wel van belang. Als zij in ieder geval die, zetels, die 10, 11 zetels winst gaan halen. Op deze manier zei hij dat. Ik bedoel, als je zo'n grote winnaar bent met 10, 11 zetels... en uh, je staat uh, er zo goed voor... Ja, dan, uh, dan kun je niet zeggen van, nou, die schuift maar aan de kant. Uh, en ik, daar, dat is ook waar ik steeds mensen op hamer... Uh, Pas op dat je straks niet gewoon een verhaal krijgt, nu PvdA en VVD, en dat ze straks weer net als paars destijds ja. gewoon met elkaar in bed duiken en dat er van het linkse beleid weinig over blijft. Wordt het sociaal of liberaal, zeker nu het economisch teken zit, dat is het belangrijk dat u op 12 september kiest hoe we verder gaan. Zo zegt diezelfde Emile Roemer nu hier op een verkiezingsposter die mensen meekrijgen als ze hier langs SP mensen lopen. Die ook t-shirts aan hebben met de tekst erop doe even sociaal man en eh, klopt het nog dat je hart links klopt. En dat hebben ze gek genoeg op hun rode t-shirtjes aan de rechterkant uh, neergezet. Nou ja, ik ga met die mensen praten en met de mensen die de folders van de SP meenemen of juist niet meenemen. Meer later in deze uitzending van Joris van de Kerkhof. Op de tiende dag van de Paralympische Spelen is er Nederlands succes. Het succes was natuurlijk van tevoren al met potlood, misschien wel al met pen ingevuld. Want rolstoeltennister Esther Vergeer heeft op haar vierde achtereenvolgende spelen de gouden medaille gewonnen in het enkelspel. Herman van der Zand was erbij. Herman, om te beginnen, we hebben het live uitgezonden op televisie. Dat was bijzonder. Ja, dat was een primeur. Voor het eerst was een, uh, een Paralympische wedstrijd live op uh, de Nederlandse tv hier vanaf uh, Eton Manor. Uh, ja, dat is uh, bijzonder. Er is gewoon heel veel aandacht in Nederland voor de Paralympische Spelen, merken we ook aan, uh, aan de kijkcijfers van onze programma's s'avonds. En uh, ja, uh, Esther Vergeren in actie zien live, dat, uh, dat gebeurt niet vaak. Dus het was uh, een mooie primeur in ieder geval. En dat was ook een vol stadion, zag ik. Ja, het zat redelijk vol. Het zat niet helemaal vol. Wel uh, veel oranje publiek natuurlijk, want ja, uh, als twee Nederlandse dames tegen elkaar spelen uh, en de derde plaats, de bronzen medaille, was al voor Jiske Griffioen, dan krijg je natuurlijk een prachtig plaatje na afloop met, uh, met uh, drie oranje dames en uh, drie Nederlandse vlaggen en het Wilhelmus. Uh, dus dat was, uh, dat, dat zag er allemaal geweldig uit. Uh, wie er trouwens ook op de tribune zat, was de Britse premier Cameron, die kwam ook nog even kijken. Uh, die heeft de laatste, volgens mij, de laatste vier games ook uh, meegepakt. Verdween uh, daarna weer. Dus die heeft de medaillenceremonie niet meegemaakt. Ja, het was een wedstrijd zoals we konden verwachten. Vergeer uh, sterker dan uh, Aniek van Koot. 6-0 uh, was de eerste set. In de tweede set stond het 4-0. Toen uh, kreeg uh, Van Koot wat meer grip op Vergeer. werd het 6-3. Maar uiteindelijk uh, Vergeer voor de 470ste keer op rij op in het tegelspel. 470? Goedemorgen zeg ik. F ja, ongelooflijk. <laughs> dus ze is de kampioen van Sydney, de kampioen van Athene. Ze is de kampioen van Peking. En ze is pas 31. Dus wie weet, uh, uh, kan ze in Rio uh, ook nog mee. Ze is nog niet klaar. Morgen moet ze natuurlijk ook nog de dubbelfinale en ook dat is een volledig Nederlandse aangelegenheid. Daar komt ze weer Aniek van Koot tegen en uh, Jiske Gervioen, die dubbelen samen tegen Vergeer en Buist. Dus is in ieder geval dus weer uh, goud en zilver uh, voor Nederland morgen. Ja, nou en Volgens mij zijn haar honger voorlopig nog niet gestild. Maar laten we nog eventjes ook teruggaan naar een ander goud. Uh, dat goud van gisteravond. He, Malou van Rijn. Ze won de 200 meter in opnieuw een nieuw wereldrecord, want dat liep ze ook al in de, in de series. Is er een beetje bekomen van, uh, van die winst? Ja, uh, ze was uh, dolgelukkig. Het was natuurlijk wel uh, ja, voorspeld, uh, verwacht. Uh, Herman, uh, we hebben goed, met uh, haar tijdens de sportzomer een gesprek gehad en toen hebben we afgesproken ja. dat ze alleen maar met gouden medailles terug zou komen. Dus uh, volgens mij ja. hebben we gewoon ook een afspraak gemaakt met haar. Ja, dat is ook zo. Nou, was het natuurlijk wel zo dat ze op de 100 meter zilver had. Ja, dat de, was even jammer. Vuur. Maar je merkt wel dat, dat ook, hè, je ziet het ook aan Pistorius. De korte afstanden, dat zijn toch niet de afstanden voor de mensen die met twee blades lopen. Dan is het toch nog, uh, toch wel sneller. Want het zag gisteren ook Pistorius werd geklopt door de Brit uh, Peacock. Die heeft één prothese. Nou, Van Rijn is toch op die langere, dat langere die langere afstand, die 200 meter, die, die, die blades moeten even aan de gang komen. dan vooral op het laatste rechte stuk uh, uh, liep, ze, liep ze de rest van het veld voorbij. Uh, ja. Ja, knappe prestatie, 80.000 man in het stadion. 6 miljoen Britten hebben gisteren uh, via Channel 4 live die race gevolgd. Dat is uh, ook hier een, uh, een hoog hoge, een hoge kijkcijfer. Wij hebben haar uh, ja, gevolgd de hele dag. Wat gebeurt er met je als je, als je goud pakt in zo'n vol stadion? Uh, ben je dan al meteen iemand? Dus, uh, we, hebben de, we hebben de camera op haar gehad en, en uh, vanavond zenden uh, we dat uit. Hoe laat? Uh, 7 uur, Nederland 1. Gaan we kijken. Dankjewel, Herman. Opnieuw een opvallend project van ondernemer Henny van der Most. Nadat hij in Kalkar al een pretpark bouwde, gaat hij het nu nog een keertje doen. Dit keer in Rotterdam in een afvalcentrale. Jos Oka bij de ANWB met een vrijdagavondspits. Ja, 90 kilometer en dat is vrij normaal voor de vrijdagavond op dit tijdstip. Het is wel wat extra drukker dan normaal op de Ring Amsterdam. De A10 Zuid richting Amersfoort. 9 kilometer langzaam rijden tussen kloopend de Nieuwe Meer en Knoopend Watergaas Meer. En op de A12 Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Knoopend Prins Klausplein. Daar zijn twee rijstroken dicht en er staat inmiddels een file van 3 kilometer. niet een file op de A16, Belgische grens richting Breda. Vijf kilometer langzaam rijden tussen de grens en kloopent galder Door werkzaamheden op de A50 Arnhem naar Oss... staat er vijf kilometer tussen Heter en Kropend-Eenwijk. Het is wat drukker dan Normaal op de A59. Ziedikzee richting Den Bosch. Daar staat tussen Terheide en Kropend-Hooipolder vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Bert van Sloten. Al de hele dag staakt het cabinepersoneel van Lufthansa in Duitsland. Het is de derde dag in de week dat stewards en stewardessen hun werk neerleggen. Eerder ging het om prikacties en nu wordt er 24 uur lang in heel Duitsland gestaakt. Vakbond eist 5% meer loon, terwijl Lufthansa niet verder wil gaan dan 3,5%. Onze correspondent Tim de Wit bezocht de luchthaven Berlijn-Tegel. En hij keek hoe het eraan toe ging. De meeste passagiers die hier zitten, daar kun je duidelijk aan zien... dat ze al heel lang zitten te wachten. Zagereinige gezichten, starend in het niets eigenlijk... Al uren een stoel warmhoudend. Nee, als er iets erg is, dan is het natuurlijk wel wachten op een luchthaven. En zeker als je niet weet waar je aan toe bent. Uh, ja, we waren gisteren omgeboekt. En we komen jetzt hier aan en horen dan dat die machine ook annuleerd is. Gisteren hoorde ik nog dat mijn vlucht wel zou gaan. Ik kwam hier vanmorgen aan op de luchthaven. Toen bleek mijn vlucht naar Keulen toch niet te gaan. Haven ze hem een verständnis voor deze strijk? Ik vind het is, is een beetje zeer overtrieben wat ze maken. Nee, ik vind het zeer overdreven, zegt deze vrouw. Uh, ja, er zijn mensen die moeten naar trouwerijen, naar uh, begrafenissen. Dat kan je eigenlijk niet maken. En dan al voor de derde keer op reis staken. Ik vind het te veel van het goede, zegt deze vrouw. Krank, todesverhaal, hoogtijd. Er zo zoveel zaken waar mensen dringend in. moeten. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Istanbul en dan zijn we naar Berlijn en dan zijn we naar Stuttgart. Ja, wij komen vanmorgen uit Istanbul. We moeten nog via Berlijn naar Stuttgart. Daar wonen we. Maar ja, het is maar de vraag of we daar nog gaan komen vandaag. Van wij dan ook nog niet kent genau. Heeft u wel begrip voor de staking? Mm, niet kend eigenlijk. Nee. Ik heb weinig begrip voor zo'n soort staking. Want er worden zoveel mensen door getroffen, zegt deze vrouw. Uh, ik ben al vanaf vier uur vanmorgen wakker. En ik weet mijn god niet hoe laat ik thuis ben. En dat is wel erg frustrerend. Het is heel lang wachten en het is schon nervig. Ja, we hebben over 1000 vluchten moeten. Dat is bedauwelijk voor onze konden. Er zijn meer dan 1000 vluchten uitgevallen, zegt een woordvoerder van Lufthansa. We hebben zo goed mogelijk geprobeerd om iedereen hierover te informeren. En proberen met behulp van onze dochtermaatschappijen en de Duitse spoorwegen... zoveel mogelijk passagiers te helpen. Maar ja, dat lukt helaas niet voor iedereen. Het ziel is dus een mini-zondervloekplan ter vervulden te stellen. Annuliert, annuliert, annuliert. Ja, dat woord domineert hier op de borden in Berlijn. Of je nou naar Helsinki wil, of naar Rome, of naar Düsseldorf... met Lufthansa vliegen is vandaag gewoon heel erg moeilijk. Maar liefst 100.000 passagiers hebben er last van vandaag. Ja, en de staking kost Lufthansa inmiddels al miljoenen euro's. Maar na weken van radiostilte is er vandaag wel weer voor het eerst gepraat... tussen Lufthansa en de vakbond... En dat biedt volgens de vakbond een opening om dichter tot elkaar te komen. Er is nu gesprekken over dat men zich weer aan de tisch moest zetten. Misschien klapt de voorstel van Lufthansa. Er is weer contact, zegt een woordvoerder van de vakbond. Lufthansa wil graag een bemiddelaar inzetten die het conflict oplost. Nou ja, daar denken we nu over na. Maar voor de staking van vandaag zal het geen gevolg hebben, want die gaat tot 12 uur vanavond gewoon door. Dat met een schlichter te maken en deze fronten verder op te wijzen. We zitten hier in een Duits gezin met maar liefst zes kleine kinderen. De moeder spreekt helaas geen Duits. Ik praat even met een van de dochters van een jaar of twaalf. Um, Hoe lang zitten jullie hier al? Ja, het is gestrest. We hebben acht stunden lang wachten. Ja, we zitten hier al de hele ochtend, zegt ze. Uh, Waarheen gaan ze? Naar Nuremberg. We moeten nog naar Nuremberg vliegen. Die vlucht gaat vandaag niet. We hebben eigenlijk ook geen idee wanneer die wel gaat. Ja, dat is zo'n zwerk. Ja, daar zit je dan als moeder met zes kleine kinderen. Dan duurt wachten op een luchthaven wel heel erg lang. Dat was dat, beeld to last. Ongeveer twee verkiezingen geleden, top 10 hit. 2008 hebben we het over. <laughs> Toch een lekker nummertje, Marco? Ja, het was heerlijk luisteren, inderdaad. Komen we een beetje lekker in de stemming, want we gaan het een leuk gesprek hebben volgens mij. Want kan de barbecue aan? Jazeker, hij kan uh, absoluut aan. Vandaag al uh, in het zuiden, is 24 graden geweest. En dat is al een klein beetje hoger dan ik eigenlijk gedacht had. Nou ja, morgen wordt het nog warmer en zondag nog warmer. Dus ik zou zeggen, de fik erin. Gaat de 30 graden gevraagd nee, worden? Of is het zo nee, erg nee, nog niet? Nee, nee, nou, nee, ik denk dat we dat nou net weer niet gaan halen. Maar ja, is dat nodig? Ik doe, uh, nee, morgen... maar het is het dus altijd wel leuk om te ja. zeggen... het wordt 30 graden, maar nee. dat wordt het net niet zo. Nee, dat durf graden? ik niet aan in ieder geval. Maar 27 op zondag, dat is uh, waarschijnlijk op veel plaatsen wel haalbaar. Zeker in het oosten en zuiden van het land. En morgen op die plaatsen al 25 of misschien wel 26 graden. Dus wat dat betreft heb je gewoon prachtig weer. Het is wel zo dat er komende nacht hier en daar wat mist zou kunnen ontstaan. En mogelijk dat het tegen de ochtend even overgaat... in wat lage bewolking. En de zon heeft dan even tijd nodig om dat weg te branden. Dat lukt wel, zeker in het midden en zuiden. In het noorden hebben wolken wat langer de overhand. Maar uh, uiteindelijk moet het toch op de meeste plaatsen... gewoon zonnig worden. En zondag staat er meer wind, heeft mist geen kans. Dus die lage bewolking ook niet. En dan is het gewoon de hele dag zonnig. Het is wel de tijd van het jaar dat de zon wat eerder ondergaat. Ja. De, de avonden zijn wat korter. Ja. Merk je dat ook, dat de temperatuur ja. sneller? Ja, dat merk je zeker. Het wordt, het wordt gewoon nu kijk hoogst Zomer is de maximumtemperatuur zo'n beetje vijf uur middags. En dat zie je nu al echt naar voren komen. En rond een uur of drie heb je de maximumtemperatuur toch echt wel te pakken. En dan vanaf een uur of vier begint de temperatuur al te dalen. En dan zul je merken dat het, nou ja, tegen dat de zon ondergaat... echt duidelijk wat, wat kouder is al dan, dan dat het een paar maanden geleden was. Een prachtig weekend en over die omslag in het weer het komende maandag. maar ja, we joh, hebben we, dat maar we nog even. Hebben we het gewoon nog niet over. Marco, dankjewel. Barbecue aan, dat onthouden we. Een pretpark in een afvalcentrale in Rotterdam-Zuid. Dat is het opvallende plan van de rasondernemer Henny van der Most. Eerder bouwde die onder meer een aardappelfabriek... en een kerncentrale bouwde die om tot een attractiepark. Speelstad Rotterdam moet in 2014 de deuren openen. En verslaggever Henrik Willem Hofs ontmoette Van der Most al vanochtend vroeg. De sleutel heeft wel, meneer Van der Most. Ja, ja die sleutel heb ik, ja. U bent hier al vaker geweest... En ik merk aan u dat u er enthousiast van wordt. Ja, tuurlijk. Dat is een uitdaging. Het is echt een uitdaging. Het is echt een avontuur. Dit is echt, ja, dit is ondernemen. Er staat hier Om... een enorm gebouw, hè. Echt ja. zilver. Het glinstert in de zon. Ja. Pijpen, zie ik. Ja, die gaan allemaal maar weg. u ziet iets anders? Ja, ik zie hier een prachtige speelstad. Ik zie hier de draaimolens en de botsauto's en de, ja, gewoon sfeervol park hier. Meer groen, veel bomen. Ik wil ook... Uh... Dat het echt groen worden, moet een pareltje worden in Rotterdam. De in 1950 in Overijssel geboren ondernemer begon zijn carrière in 1975 met zijn ijzerhandel in schuinen Sloot. Zijn hedendaagse succes werd in 1980 een feit. Met de aankoop van de leegstaande bondweverij in Slagaren, dat hij ombouwde na toen de tijd een van de populairste uitgaans en vrije tijdsgelegenheden van Nederland. De Bottenweg. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Van de Most pauzeert voor de AVR-centrale. Wethouder Karakus, u zat er ook bij te lachen. Nou, het is toch, uh, het is toch goed, uh, goed vandaag, goed nieuws. Eindelijk goed nieuws voor Rotterdam-Zuid. Wat goed hieraan is dat, dat we zo'n ondernemer naar dit gebied uh, toe hebben uh, weten te halen. En dat hij overtuigd is dat het, uh, dat het hier ontwikkeld kan worden. wat daar... gaat het dan voor het gebied wat betekenen? Jazeker. Nou, voor het gebied is het natuurlijk wel uh, niet alleen een symbool dat de heer van der Mos hier komt. Het is voor heel veel jongeren natuurlijk een symbool. Uh, een goede ondernemer die dus uh, zijn nek durft uit te steken. En daarnaast voor de wijk is natuurlijk dat het gebied weer gaat verlevendigen. Want het is een 4,5 hectare gebied. Wat op dit moment uh, niet toegankelijk is voor de bewoners. En straks heb je met een familiepark dat je niet alleen Rotterdammers hier naartoe trekt... maar ook heel veel mensen van buiten Rotterdam... die ook Rotterdam-Zuid binnenkomen en de kans ook hier gaan zien. Tegenover de AVR-centrale is een klein speeltuintje in deelgemeente Sjaarloos. Er zijn wat kinderen aan het spelen, wat moeders. De een is enthousiaster dan de ander. Uh, er zal wellicht behoefte voor zijn. De kinderen vinden het erg leuk... Maar ik als ouder heb liever uh, meer rustige, schone speelplekken voor de kinderen. Want uh, ja, in de winter kunnen ze nergens naar buiten en zo. Maar als daar nou een pretpark in de buurt is, is het wel handig. Dit is wel een apart gedeelte van, van Rotterdam. Dit is eigenlijk het gedeelte met de grootste problemen, sociale problemen. Die moet je oplossen. Probleem moet je oplossen. Dat is nu ook met het kabinet. We moeten de problemen oplossen. We moeten weer bouwen, we moeten ondernemen. En dan moet de overheid ondernemers helpen. Maar neemt u geen risico? Altijd risico's. Tuurlijk is het ook niet. Maar je ondernemen voor doorzetten tot je het doel bereikt. Dat is ondernemen. U heeft natuurlijk al heel veel spullen, hè? want u heeft meerdere van die parken. Hoe moet ik me dit voorstellen over een aantal jaar? Heel gezellig familiepark. Het is nu echt nog een afvalverbranding Ja, daar ja, dat was de kennisstraal ook. En er de speelstad oranje was ook een aardappelmeelfabriek. Nou, er komen ook elk jaar 250.000 bezoekers. Dus je kunt van zoiets iets, iets gezelligs maken? kun je echt gezellig maken. Ik kan nu echt de energie gooien op het inventaris, op het interieur.